Shabbat shalom lieve mensen, broeders en zusters, wat een genade dat ik hier mag staan. Ik weet wel toen ik nog in mijn vlees zat, toen heb mijn broeder gezegd, Louis, alles is genade, alles is genade. En ik werd kwaad, wat nou genade, jij met je genade. En ik weet heel goed dat genade is onverdiende loon. Maar wat bedoel je dan nou met genade? Wel, tien jaar verder, weet je toch eigenlijk nog niet helemaal uit wat genade is. Maar één ding is zeker: dat ik hier vandaag sta, is genade van God. Hij heeft je die genade gegeven. Ik weet dat ik altijd van de hak op de tak spreek. Maar zo zit ik nou eenmaal in elkaar, maar ik hoop dat u vandaag ook van mij ook iets mag leren. Ik ben al eenmaal gekomen in deze wereld, en in die tijd, toen had je alleen maar katholieken, en je hebt protestanten. En dan heb je ook nog eentje, de Pantecosta. Dat, dat noemen wij vroeger de Halleluja-kerk, waar daar wordt altijd Halleluja gezegd. Dus tot vandaag nog, heb je die tik, zodra iemand hard op halleluja zegt, dan denk je, oh daar komt die vandaan. Dat kan haast niet anders. <lacht> maar zo krijgt iedereen dus bijna een stempel voor, van de dingen. En ja, ik denk dat het natuurlijk is. Als mijn zoon iemand met een kuifje ziet of zo. dan zegt hij, hey Elvis. Uh, mijn zoon heeft Elvis Presley nooit gekend. Maar... Uh, die, die man krijgt dan de stempel van Elvis. Dus iedere keer als hij tegenkomt Hé, hey Elvis. En als hij Elvis zegt, dan denk ik, oh, dat weet, dat weet ik het. Hij heeft niet over Elvis Presley, maar hij heeft over die vetkuif. Afijn, wij waren geen katholieken. Absoluut niet. En het mooie ervan: we hebben allemaal onze, onze eigen ding. Bij de Katholieken spreken ze vaak over Maria. De moeder van Jezus. En als er daar over Jezus gesproken wordt, dan wordt er vaak gesproken over het kindje Jezus met Maria. Die is dan heel heilig en heel vroom. Maar bij de protestanten, daar spreekt men over een andere slogan. Of u mag noemen wat u wil. Ze hebben dus over de Jezus. Die, de, de, de, de volwassen Jezus. Die. die uh, God die mens is geworden. Om voor, voor de mens te sterven. Om, hem, om te kunnen sterven. Want God kan niet sterven. Daarom moet die mens worden. En zo kan hij de sterven voor ons. Zo heeft hij de, de wereld eigenlijk gered. Hij is dood gegaan. Hij is opgestaan. Zo heb je dus toch de tegenstellingen van die twee geloven. De katholieken en de protestanten. Er was niets anders. Of de Pentecosta. Waar wij, ik en mijn familie zaten op een eiland bij vierde Sabbat. Wij waren zevende dag Adventisten. En we hebben zuster White. Het was een zuster White. Mevrouw White noemen we haar. Dat was de profeet. En wij vierden de Sabbat. Dus je zit eigenlijk tussen wal en schip. Ben je dan nog protestant? Ja, natuurlijk ben je protestant. Je bent geen katholiek. Dus bij ieder, ieder mens die bij ons op visite komt of thuis kom, dan, is, dan hoor je altijd de gesprekken Want je bent nog maar nog heel een heel klein kind. Dan hoor je toch de gesprekken bent u protestant? of bent u, Nee, ik ben katholiek. Nou, dan worden de gesprekken toch al een beetje anders. Want dat ging vroeger dus echt hard aan toe. Het is echt niet zo eenvoudig in die tijd. Of je nog katholiek bent of, of protestant. Want, uh, ja, Maria is toch echt heel heilig. En de protestanten, die zijn daar ook gewoon tegen. Dus uh, ja, hoe moet, dat, hoe moet dat nou? Nu heb je dus nog veel meer van, dat, uh, van de gelovigen. De protestanten zijn dan zodanig versnipperd... Dat, uh, dat er nog meer gemeenten zijn voortgekomen uit de protestanten. Helaas, wij je er echt niet wijzer van geworden. Wel lastiger geworden, ingewikkelder geworden. Dus eigenlijk zijn ze dus aan het protesteren uh, tegen de katholieken. Maar... Uh, Eigenlijk zijn ze daar nog steeds mee bezig. Ze zijn daar eigenlijk nog steeds mee bezig. Ze zijn nog steeds aan het protesteren tegen de katholieken. Maar eigenlijk zijn ze niet veel anders. Ja, hoe zit het dan, hoe zit het dan met de gemeentes waar wij in zitten? Dat is ook belangrijk om te spreken. Dus je hebt het katholieke geloof, je hebt het protestanten. En wij, wij noemen ons eigen messianen. En als we hier de boventoon mogen spreken of mogen horen... dan hebben we dus eigenlijk Israël de boventoon. De vraag is, doen we dat eigenlijk wel goed? Het is, het is goed om als we ergens mee beginnen... Dat we weten waar we mee bezig zijn. En ik weet dat niet iedereen weet waar hij mee bezig is. Soms doen we zomaar iets. En op een gegeven moment komen we dus toch ergens tegen. Dat we denken van ja dat is goed. Al die dingen die ik nu weet had ik vroeger niet geweten. Maar nu wel. God onze vader in de hemel. Die heeft het volk Israël de Torah gegeven. De profeten gegeven. En later... De Bijbel. Zo moet ik het formuleren. Hier moeten we allemaal amen op kunnen zeggen. Anders zitten we allemaal op het verkeerd adres. Dan is alles zinloos. Ik meen het wat ik zeg. U kan het onderzoeken. U kan mij gelijk, gelijk geven of ongelijk. U, moet, u doet toch wel wat u zelf dus wil. God heeft de Torah gegeven. Als wij zeggen dat we terug moeten naar de Torah... Dan doen we ons eigen tekort aan. Yeshua zegt Torah en profeten. Maar mij is geleerd dat wanneer deze woorden gesproken waren. Toen was de Bijbel dus nog niet. We hadden de Bijbel niet zo op onze schoot zitten. De Bijbel moest nog gemaakt worden. Dat is pas jaren na Christus gekomen. Na die tijd. Toen moesten we... Horen naar Yeshua en zijn profeten, of zijn apostelen heet dat. Daar moeten we naar luisteren. Ik weet één ding zeker, er is geen ene boodschapper meer dan de ander. Of je nog profeet bent of apostel bent, je bent niet meer dan de ander. We zijn allemaal gelijk, maar we geven allemaal de boodschap van vader door. Door Yeshua heen en door de mensen heen. Anders als dit kan ik dus gewoon niet maken. Als ik dat zou doen, dan zou ik hetzelfde zijn als de rest. Dus we kunnen wel Maria verkondigen als katholiek. Als ik dat zou doen in de katholieke kerk, zou ik heel veel vrienden krijgen. Absoluut. Ik moet daar echt niet over Yeshua spreken, over Jezus. Wij, Maria, de moeder van Jezus... Dan zou ik vriendschap sluiten, want dat zijn de woorden die graag gehoord willen worden. Bij een protestante kerk, dan moet ik dus over de gekruisde Christus praten. Dan gaat het goed komen. moet ik echt niet over Maria beginnen, dan gaat het niet goed. maak ik geen vrienden mee. Mensen knikken wel en ze doen leuk tegen je, maar eigenlijk moeten ze je gewoon niet. Nou, in onze gemeente, of in een gemeente als deze, dan maak ik echt heel veel vrienden wanneer ik dus over Israël spreek... Israël de boventoon. Lieve mensen, het christendom is het directe vervolg van het werk van Vader voor Israël. Het is niet daarna gekomen, het directe gevolg is dat daarvan. Van het werk van God op Israël. Er is dus geen ander geloof. Er is één. Dat, dat is één geloof. Dat is één geloof. Dat is geen twee geloven. Bestaat gewoon niet. Dat kan je alleen maar achterkomen. Als we de hele Bijbel lezen. En aannemen. Als wij. De Torah hoger achten. Als dat de woorden van de apostelen. Gesproken worden. Dan gaan we met twee maten meten. Je kan namelijk nieuws horen. Maar morgen is het oud nieuws, je zal het laatste nieuws moeten horen, het, het, het nieuws van mijn pensioen is niet meer te volgen, ja, vandaag mag ik tot 65 werken en morgen mag ik toch weer tot 67 werken en het laatste nieuws moet nog gesproken worden, want ik ben nog geen 65 of 67. Zo is het ook met de Torah, zo is het ook met de profeten, maar zo is het ook met de apostelen, met de hele Bijbel. U moet, het, u moet de hele Bijbel lezen, dan zal je dat zien. Dat er helemaal geen, geen twee, maar één geloof is. Het christendom is gewoon het werk van vader over zijn volk Israël. Paulus deed ook niets anders. Paulus is uitgetrokken uit, uit zijn volk. Er is één van hen, dat is zoals beloofd is in Torah, die het volk Israël probeert duidelijk te maken dat Yeshua de Messias is. En niet anders. We moeten geen twee maten hebben, we moeten één maat hebben. Er is geen één mens boven de ander. Echt waar. Vandaag van de dag, ik durf het hardop te zeggen, gaat het om of jij... Uit God ben geboren. Want daar gaat het namelijk om. Wij moeten opnieuw geboren worden. Of je nog Israëliet bent, of je nog Griek bent, of dat je een Ablassedammer bent. Het maakt echt allemaal niet uit. En als u zegt van ja, er staat in Jesaja. Ik kan ook lezen. Ik heb ook wel de Jesaja boeken en Jeremia en, en al die andere profetenboeken. Maar er is ook nog een profeet daarna gekomen. Zijn naam is Yeshua. En zijn profeten hebben twaalf apostelen. En naar hem moeten we ook horen. Lees maar in het boek Judas. Daar zal u achterkomen. Wanneer wij dus anders zullen doen. zullen we misschien toch in de problemen terechtkomen. Ik ben blij. Ik ben blij dat ik het geduld mag hebben. Dat ik het geduld heb. Dat God zo genadig is. dat ik het geduld mag hebben. want daardoor krijg ik oor. Om om te luisteren en te horen naar wat er gezegd wordt. Heel lang geleden vroeg er een zuster naar me, aan me van... Louis, konden de slangen vroeger ook spreken? Ik denk, mens, kan je niet met een andere vraag komen? Kom altijd met die hele rare vragen, kom ze. En weet u, tien jaar later komt er een broeder hier staan... en hij zegt van, de slangen konden spreken. Het was een listig dier. Ik denk, amen. Het antwoord komt tien jaar later... Dankjewel broeder. Echt waar. Dat zijn voor sommige mensen toch wel heel belangrijk. Weet u, je moet geduld hebben. Ik heb daar ook niet een antwoord op. En ik ga daar ook niet naar zoeken. Ik vind het ingewikkeld. Eigenlijk vind ik haar een beetje vervelend. Maar ze is zo lief. Begrijp je? Maar zo gaan soms de zaken. We moeten soms veel geduld, hebben, geduld opbrengen voor, op de mensen. Mensen komen met vragen. En uh, waarom, dat weet ik niet. Ze komen uit een andere hoek als dat ik vandaan ben gekomen. Daarom is dat dus gewoon zo. Ik heb natuurlijk ook mijn vragen. Van de week hadden we hier, of vorige week, twee weken geleden hadden we, uh, Dienan Breur, hij vertelt een verhaal over de zee. En de zee, dat zijn de volken. Ik denk, heb ik nou goed gehoord wat hij zegt? Als er eentje vaak de openbaring 21 heb gelezen, dan ben ik het wel. Ook in mijn gebeden. De zee was er niet meer. Ik denk, nou, ik ga hem toch nog een keer vragen of die dat niet abuis is. De volgende week kwam hij weer of twee weken later. Ik zeg, wie nou even? je hebt gezegd in je preek over de zee. Ik zeg, maar bedoel je ook die zee in openbaring 21, dat het er niet meer is? Heb je daar, heeft hij daar niet over de zee? Hij zegt, nee Louis, de zee, dat zijn de volkeren. Hij legt het me nog een beetje uit. Dan zeg ik, amen. Waarom? Ik hou van de zee. Ik vind het heerlijk. Ik vind het heel jammer dat de zee dat niet meer zal zijn. En als hij zegt dat de zee de volkeren zijn, dan mag ik daarover denken. Ik word niet boos op hem. Ik hou van die man. Ik vind dat een heerlijke fan. Echt waar. Zij komen met dingen naar binnen toe en ik mag erover denken en bestuderen. Ik leg hem nog eventjes bij de uh, minder bijzondere gevallen. In dat, ande, in dat ene kolommetje. Die kwam heus wel aan de beurt. Maar wat moet. Dat doe ik nu. Wat nodig is. Wat belangrijk is. Dat ga ik dus vandaag doen. Lieve mensen. Terug naar de Torah. Akkoord. De profeten. Heel belangrijk. Want onze Heer Yeshua. Die zegt zelf. Dat we terug moeten gaan. Naar Torah. En profeten. En dat zal dan geen ene Jota vergaan. Zegt hij. Maar. Hij heeft ook nog de profeten heeft die gegeven, of de apostelen, de twaalf apostelen. Onderschat ze niet wat ze, wat ze hebben moeten doen. Paulus is zomaar geplukt uit een van, de, van het volk Israël, van een van hun mannen, als werktuig gebruikt door vader, of door Yeshua, is dat, om zijn volk bekend te maken over het koninkrijk van God. Ik gebruik hem als een werktuig, zegt hij. Nou, een werktuig is voor mij dus in, vandaag van de dag een machine. Nou, vaak misbruiken we zo'n machine. Dat heeft vader gedaan. Dat heeft vader echt gedaan. Om alleen maar het volk Israël te redden. Dat Yeshua is geweest, dat Hij is gekomen. Maar vaak zitten we met, met, toch met dingen die. ...die ons aan het hart gaan. Als ik een van de dingen mag, mag voorlezen... ...dan is het, uh, het boek Handelingen 1. Dat mogen we samen doen. Want in alle gevallen waar we het dus over hebben... ...gaan toch onze gedachten naar de dingen die wij belangrijk vinden. Als we naar de boek Handelingen der Apostelen gaan... ...en ik wil het maar kort maken... En we lezen vanaf uh, doe maar vers 5. Want Johannes doopte met water. Maar gij zult met de heilige geest gedoopt worden. Niet vele dagen na deze. Zij dan. Die daarbij ingekomen waren. Vroegen hem en zeiden. Heere, Herstelt gij in deze tijd het koningschap van Israël? Hij zeide tot hen. Het is niet uw taak. De tijden en de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in de geheel Judea en Samaria tot de uiterste der aarde. Wat zegt hij hier nou eigenlijk? De discipelen, de mensen die om hem heen waren, om Yeshua heen waren... Die maakte eigenlijk nog een beetje druk over het Koninkrijk van Israël. En dat, dat spreek ik hier over 2000 jaar geleden, circa. Vandaag hebben we nog steeds de vraag van wanneer zal God het Koninkrijk van Israël herstellen. Daar worden we soms verdrietig van. Ik ook. Maar lieve mensen, het is niet aan ons. Vader weet wat er met Israël gebeurt vandaag van de dag. Hij weet wat ze tekort komen. Hij wil ieder mens redden. Hij wil, niet hebben dat, dat, hij wil niet dat er eentje verloren zou gaan. Daarom moeten we de apostelen ook luisteren wat hij zegt. Niet één. Dan bedoelt hij dus zijn eigen volk, Israël, en alle mensen in deze wereld. Dat bedoelt hij. Hij wil niet hebben dat er eentje verloren zou gaan. Wij zijn dan nog steeds met dit probleem verwikkeld. Vader weet wat er gaande is. Maar lieve mensen, wij moeten, het, wij moeten het werk doen wat we moeten doen. Maar dat doen we niet altijd. Dat is vaak het hele grote probleem. Wij spreken graag over Israël, maar dan alleen maar over de leuke en de mooie dingen. Zoals dus in de katholieke kerk gebeurt over Maria, die kindje Jezus draagt. Zoals bij de protestanten de Christus gepredikt wordt als lieve Jezus. Ik wil dat we spreken over de rechtvaardige God. Daar wil ik graag horen. Over Israël, lieve mensen... Ik zeg het uit mijn hart. Ik schaam me er een klein beetje voor. Als ik van de week... Twee weken geleden... Drie weken geleden... Het nieuws hoort, Dan is het gewoon onder de maat. Wat het volk van God... De Joden... Over Yeshua... Of over Jezus spreken. Leuzen van dat het een hoerenjong is. En... Nog meer van dat lelijke dingen. Dat leer je niet in Tora. Torah. Dat moeten we ook niet doen. Dat moeten we ook niet goedkeuren. Maar dat moeten we ook zien. Daar moeten we ook over praten. Dat moeten, moeten we opvangen. Ik zit echt voor het vuur. Ik word daarmee geconfronteerd. Wanneer je het nieuws kijkt, ik kijk iedere dag naar het nieuws. Ik wil het graag weten wat er gebeurt. En dan lees je, dat is als eerste woorden van het nieuws. Dan zie je al die zwarthoeden, hoeden, die muren en al die leuzen. En dan komt nog de staatshoofd erbij om zich te verdedigen. Het is een hele chaos daar. En eigenlijk willen we daar niks van weten. En dan zeggen we, wat kunnen we doen? We kunnen hoog, hooguit een objectief oordeel geven. Spreken zoals het is. En alles wat we tegenkomen, moeten we dan toch op een bijbelse manier overleggen. Je kan niet alleen maar de goede dingen spreken en de slechte dingen gewoon eigenlijk in de grond stoppen. Of niet meer over praten. Dat gaat gewoon niet. Ik ken, ik ken ook nog eens een geval dat we in onze enthousiasme uh, het woord verkondigen... En dat we gaan vissen in de vijver van een ander. Dat kan ook niet. We kunnen niet voor een gemeente van een ander gaan folderen over de gemeente Emanuel. Ik spreek het nu in een, in, een, in een vergadering en ik vind het heel belangrijk dat u dat weet. U, bent, u behoort allemaal onze gemeente toe. Ik sta dus niet toe... Dat iemand een foldertje voor de deur van een ander namens Emanuel, gaat folderen. Hoe goed we dan ook niet zijn. Ik weet dat we in Nederland bestempeld worden als secte. Dat weet ik. Ook bij de Messianen zitten we beroerd. Daar hebben we ook problemen mee. Bij de vergadering waar ik nooit ben geweest in Hardenberg wordt er veel over Emmanuel gesproken. En wel hele vervelende vergaderingen houden ze daaraan. Ik hoort het allemaal via, via, via... en uiteindelijk komt het bij mij in mijn huiskamer. Ik heb hier een broeder. Hij stalkt de gelovigen met zijn brieven. Maar lieve mensen, hij mag het zeggen. Hij mag dat zeggen. Hij mag het doen. Hij is leider van de gemeente. Paulus mag alles doen... Binnen de Joodse gemeente, binnen de synagogen. Hij is een Jood. Hij is een van hun. Hij geeft de boodschap van vader Yahweh aan het volk. Maar wij, wij hebben de macht en het recht niet. om voor de gemeente van een ander te volderen. Dat wil ik niet. En zo hoort het ook, ook helemaal niet. Weet u, lieve mensen: als we reclame willen maken voor Yeshua. of voor het koninkrijk van God dan moeten we dat anders doen. Dat moeten we anders doen. Ik heb een klein voorbeeldje voor u meegenomen. Ik heb hier een foldertje. Dat mogen jullie straks allemaal zien. Het is een blad. Ik heb een nieuwe werkgever. Dus mijn oude baan ben ik niet kwijtgeraakt, maar ik heb een nieuwe baas. En die heeft mijn foto voor de voorpagina geplaatst. En die gaat dwars door heel Nederland. Dus ik word helemaal bekend. En zoals, ziet, zoals u ziet hier zo zie ik er vandaag knapper uit als Rafael, mijn broeder. Halleluja, maar voor vandaag maar, hoor. Het komt allemaal goed, hoor Rafael. Maar deze dingen die gaan allemaal door heel Nederland. De installateurs enzovoort, die zullen mij kennen van de foto. Uh, ben ik daar trots op? Enfin, ik heb er niet voor gekozen. Ze hebben het gewoon gedaan. Ze zeiden, je moet even staan. Ik ga even een foto van je maken. En toen het klaar was, toen mocht ik het zien. Toch, ja, ik voel me wel een beetje gevleid. Want het is een product die ik dus eigenlijk ge ge gemaakt heb. Het kwam allemaal uit dit bolletje. En toen snap ik van, dat is genade van God. Dat is genade. Er is geen mens op het idee gekomen om dit te maken... Er leven er nou echt zoveel mensen ervan, ik ga geen getallen noemen, zoveel mensen van dit product die uit dit bolletje komt. Hij komt niet van mij. Je moet er maar opkomen. Je moet er maar opkomen. Dat is dan genade. Dat is genade van God. Ik heb er niet voor geleerd. Absoluut niet. Maar ik heb dat wel samengesteld en daar leef ik gewoon van. Maar we hebben nu een groot probleem. Wij staan op de beurs en het kost tonnen, mag u gerust weten, aan euro's om op die beurs te kunnen staan. Wel, toen die beurs begon, toen zag ik dus nou, minstens tien concurrenten die dit model heeft gestolen. Het is mijn model, dit heb ik gemaakt. Het is de fijne. Maar de buren die hebben dat ook, die hebben dat nagemaakt en die hebben het op de markt gebracht. En nu hebben we dus een heel groot probleem. Hoe ga je dat oplossen? Hoe ga je dit nou oplossen? Die mensen die deze dingen verkopen, die kopen ook bij ons handel. Dus zoals in een toko, hebben we dus melk van de melkunie, maar je hebt ook melk van een andere merk. En met je waszeep enzovoort. Hoe verdedig je je eigen spullen? Ik heb mijn baas in zijn oren gefluisterd. Ik zei, weet je wat je moet doen? Je moet de robot origineel verkopen. Dit is het merk. Iedereen gebruikt het merk. En die zeggen, made by robot. Of uh, ze maken er leuke dingen van. Ze verkopen dus ook nog onder deze logo. Alleen, ja, je verliest je omzet daardoor. Ik zeg, je moet gewoon dingen gaan doen. Ik zeg, je moet wijze dingen doen. Ik zeg, lanceer robot origineel. En toen ik dat zei, toen dacht ik aan mezelf, dat moeten we binnen de gemeente ook doen. Wij moeten de gemeente naar buiten brengen, niet Torah origineel, dat zullen we gauw zeggen, of Israël, maar Bijbel origineel. Alles wat in de Bijbel staat moeten we doen. Want als we Torah origineel zullen zeggen. Dan doen we een hele hoop dingen tekort. Dan maken we dezelfde fout zoals de anderen dat maken. Door deze origineel te maken. Hebben de mensen nog steeds de keus om het niet te doen. Ze mogen dan toch die namaak kopen. Maar er is maar één originele. Er is één origineel woord van vader. Dat staat hierin. Wat nog steeds geldt. Zijn sommige dingen die niet meer toedoen. Die niet meer gelden. Het is al vervuld. Die gaan voorbij. Moeten we wel gelezen hebben. Hoe kan ik vandaag nog weten dat ik een hoge priester heb in de hemel. Als ik de Hebreeënbrief niet had gelezen. Vertelt het maar. Hoe kan ik dat nou weten? Iemand die dat nog nooit gelezen heeft, zal dat nooit weten. Mij rijst dan nog de vraag. Moet ik eigenlijk niet over, over spreken, want daar ben ik nog niet achtergekomen. Dat, daarom doe ik het dus met een vraag. Is dan die tempel nog nodig die gebouwd moet worden in, op deze aarde in Israël? Als wij een hoge priester hebben die in de hemel zit. Die vorige tempel was een schaduw ervan. Van de echte Tempel in de hemel. Enfin, ik ben met deze studie nog niet klaar. Maar ik vertel het hier de dingen die ik dus wel weet. Heel belangrijk. Reclame maken. Doe je dus niet met geweld. Reclame maken doe je van mond tot mond. Voor de mensen die je tegenkomt. Echt waar. Ik heb zeker tien jaar... Heb ik bij mij op mijn werk de preek van de week gehouden. Ik heb één uur de tijd om met mijn jongens en meisjes te spreken over de Bijbel. Wie heeft dat nou voor elkaar gekregen? Is dat niet genade van God? Maar ik zal u dit vertellen. Er is niet eentje die tot bekering is gekomen tot vandaag. Niet eentje. En dat heb ik zeker tien jaar lang volgehouden. Dat is niet nodig. Wat je moet doen is de boodschap doorgeven. En meer dan dat hoef je niet te doen. Je kan tegen de mensen zeggen van. De Sabbat. Is een heilige dag. Dat is de dag van de Heer. Dat kan je zeggen. En dan moet je een punt achter zetten. Je kan niet doordrammen. Je kan ook zeggen van. Yo, dat is een imitatie. Lieve mensen. Ik heb ook een klassieke auto. Waar imitatie achterlichten op zitten. Dat heb ik ook gehad. Omdat de originele er niet was in die tijd. Maar toen ik de originele tegenkwam dan ging die imitatie toch echt eraf en die originele achterlichten die gaan erop en dat verschil kan je bijna niet zien Maar zo is het, zo is het ook in ons geloof soms is, is dat imitatie, is dat niet origineel echt waar en ik ken hier heel wat originele mensen ja, ik, ik kan misschien niet ik kan het misschien niet noemen maar ik, ik, ik noem Janneke gewoon origineel dat mens is origineel Echt waarom? Omdat ze emotioneel, uh, ook wanneer ze zwak is en sterk is, is ze nog steeds dezelfde. Janneke Verdouw. geweldig. Echt waar, maar dat, dat komt omdat je jezelf bent. Je moet soms, moet je dingen leren. Ik heb het ook allemaal moeten leren. Maar je hoeft dus niet verder te gaan als dat geschreven staat. Soms hebben we in ons bolletje om iemand te redden, die niet gered wil worden. Wij besteden er veel geld en aandacht aan. En echt waar, we kunnen er soms verdrietig om worden. Vorige week sprak ik een vader, die zijn zoon zo was iets zwerven. En hij huilde. En eigenlijk werd hij een beetje boos toen ik zei van, ja maar hij heeft er toch zelf voor gekozen. Wij moeten soms ook respect hebben voor mensen, voor de keuze die de mensen gemaakt hebben. Dat moeten we leren, dat zit niet in ons. Vaak, wil, vaak verzuip iemand en hij wil dus niet gered worden. Dat moeten we loslaten, dat moeten we laten gaan. En wij, we moeten verder gaan in de weg die we ingegaan zijn. Zo komen we steeds vaker mensen tegen die dus pertinent niet gered willen worden. Die slapen onder een brug. Die, die doen gewoon dingen die wij in onze ogen zien als zielig. Maar wat is nou zielig? In een plaats of een plaats zitten waar je niet gelukkig bent? Ik ken er iemand in mijn leven die niet gelukkig is hier. Die gaat ergens anders heen. Ik heb ook geleerd om, te zeggen, om respect te hebben daarvoor. Het heeft jaren geduurd. Ja. Maar ik ben er en ik ben er nog en ik zal er altijd blijven. Waarom? Omdat ik de basis ken. Ik moet hier niet blijven omdat ik het naar mijn zin heb, omdat het zo leuk is. Ik moet hier blijven omdat ik hier iets kan leren. Dat moet het motief zijn van ons allemaal. We moeten wat kunnen leren. Als we niet kunnen leren moeten we ergens anders heen, Want Dat weten we al. Dan hoeven we hier niet meer samen te zijn. Ergens anders kan het beter zijn. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. We moeten, we moeten de, de problemen die er zijn. Proberen op te lossen. Maar ook de mensen die geholpen worden. Moeten medewerking verlenen. Opdat hun probleem opgelost zal worden. Vaak hebben we gebeden. En we bidden, en we bidden, en we bidden. En dan heb je die Louis weer over het bidden. Ja, ik heb wat met dat bidden. Ik kwam van de week, kom ik toch achter ook, dat onze Heer Yeshua, de enige geboren zoon van vader, driemaal hetzelfde gebed heeft gebeden. Heb driemaal gebeden. Vader, indien mogelijk... Wil deze beker van me weghalen. De tweede keer, hij staat in Matthäus, lieve mensen. Hij bad weer. Hij bad hetzelfde gebed, staat erop. En hij bad nog een keertje. Waar u wil geschied. Is dat geen genade? Hij werd ontdaan van zijn angst, staat erop. Hij heeft dus niet ontvangen die hij gebeden hebt. Maar vader heeft hem genade gegeven. Zo heb je Paulus. Precies hetzelfde. Paulus had problemen en moeilijkheden. Hij sprak over een doorn van Satan in zijn vlees. Drie keer heb ik de Heer gebeden. Zegt hij, haal het van me weg. En dan zegt. Vader. Mijn genade is jou genoeg. Lieve mensen, ik heb ook gebeden. Maar nu weet ik wat genade is. Want kracht ontwikkelt zich in zwakheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Hou vol, lieve mensen, tot het einde, totdat die kom, zegt hij. Echt waar, je krijgt niet zomaar wat je bidt. Vader, geef je andere dingen wat beter voor je is. Wat weet u? Als het anders zou gaan, zouden we allemaal christenen worden. Zullen we allemaal, Yeshua... Jesuwa aannemen. Ja, en geheilig worden. Apart gezet door hem. Want ja, dan komt het allemaal goed met je. Maar zo gaat het gewoon niet. Zo werkt dat gewoon niet. Het gaat namelijk. Dat we apart gezet moeten worden. Het gaat namelijk dat we opnieuw geschapen moeten worden. Naar zijn beeld en zijn gelijk, gelijkenis. We moeten van die zonde af. We moeten een ander leven gaan leiden. Op deze wereld. We, gaan, we kunnen niet meer zo... Doorgaan als dat het, zoals het altijd geweest is. Ik wil u één ding vertellen. Dat wij sowieso het Nieuwe Testament niet moeten vergeten. Sowieso moeten we nooit vergeten wat er in Johannes staat. Sowieso is het heel belangrijk wat er in de boek Handelingen staat. Sowieso is het heel belangrijk wat Petrus gesproken heeft. Dat zijn allemaal woorden Gods. Die moet je allemaal meenemen. Het is niet alleen maar Torah en profeten. Maar het is ook de apostelen zijn heel belangrijk. Die hele mix is heel belangrijk. Want je schiet tekort als we alleen maar Israël op onze lippen hebben. Ja, wij zijn Israël, lieve mensen. Als we over Israël spreken, dan hebben we die over ons wij zijn Israël. En de Hebreën gaat lezen. Dan spreekt hij over Israël. Maar dan spreekt hij over ons. Wij zijn Israël. Let op uw woorden. Probeer dit te overdenken. Neem het niet zomaar van me aan. Ik heb het ook niet zomaar aangenomen. Ik heb ook moeten luisteren naar een ieder die spreekt. Word niet kwaad. Word traag van torens, zegt de Bijbel. Er staat niet in Torah. Dat je traag moet zijn van toren. Maar word traag van toren. Zorg het, blijf rustig zitten als je iets gehoord hebt. Dat kan een boodschap van God zijn. Dat kan. Is dat wel zo? Onderzoek het. Onderzoek het. Onderzoek jezelf. Of de geest van God nog in je woont. Of die nog in je is. Dat moeten we ook doen. Als we zo snel van toren gaan of dat we snel kwaad worden, of dat we harddragers zijn, of als we egoïstisch zijn, dan mag je je ook afvragen. Is God nog wel in me? Want ik ben anders niet zo anders geworden als dat ik toen was. Dus dagelijks moet ik aan vernieuwing, aan vernieuwing werken. Het komt ook niet vanzelf. De Heilige Geest doet het niet zomaar in me. Ik moet dus hard aan werken. Want de Torah zegt, ik zal zegenen al je goede werken. Dus je goede werken, die krijgt van God een setje en wordt bekrachtigd dat het beter mag gaan. Maar wij moeten nog steeds de dingen doen wat hij zegt. Dus ik moet nog steeds het stuur van mijn auto omdraaien, alhoewel ik het bekrachtiger op die stuurrichting heb. Want die bekrachter die gaat echt niet voor me sturen, dat doet hij niet. Ja, dat doet de chauffeur. Dan alle tijden. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die, u, die ik u wil geven. Gedraag je als een slaaf. Echt, als we woorden slaaf horen, dan, dan, dan worden we opstandig. Maar Yeshua spreekt ook over slaven. Hij zegt, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Zalig zet gij als hij dat weet. Ik heb de woorden mogen horen als een slaaf. Ik heb het aan mogen nemen. Toen ik de eerste preek hoorde over Maria... in een protestantse kerk... toen denk ik, die man heb lef. Die spreekt over Maria in een protestantse kerk. Wat, wat, wat valt dat te vertellen over Maria? Er zijn er maar een paar woorden gekomen. Maar ik zou je dit vertellen... Ik ben daardoor groot geworden. Ik ben daar echt groot geworden over de woorden die gesproken zijn door mijn broeder over Maria. De hele gemeente, die waren veel groter dan deze, die zaten met kromme tenen. Want over Maria spreken in een protestantse kerk is als vloeken in de kerk. Mag u gerust weten. Maar hij heeft gesproken, hij heeft gezegd. Mijn geschieden naar uw woord. Dat zijn van die woorden, die scherpe woorden die nog steeds in mijn oren zitten. Dat kan je van Maria lezen, leren. Maria zei tegen die, tegen die mannen toen er geen wijn meer was. Wat hij ook zegt, doe dat. Ik heb dat, dat zit in mijn oren gespijkerd, zit vast. Dat gaat niet meer los. Dat gaat nooit meer los. Dat was de opbouw van mijn geloof. Dat heb ik nodig, dat... Echt waar, toen ik dit hoorde, zat Anneke naast me, dat weet ik nog. Ze zat naast me, direct naast me, toen dus zaten we op één rij. Ze zit altijd naast me. Dat zijn zo van die prachtige mooie preken, maar niemand wil dit horen. Na de prediking toen hoor ik zoveel negatieve geluiden binnen die gemeente, want Maria spreken, dat kan niet. Je kan wel over zuster White spreken, dat is prima. Over Jezus is ook goed. Maar Maria, weet u waarom? Omdat Maria toevallig een symbool is van de katholieke kerk. Omdat halleluja nog eenmaal een woord is die veel gesproken wordt door de Pantecoster. Daarom krijgen ze gauw een stempel. Zoals die man die een vetkuif heeft door mijn zoon Elvis Presley wordt genoemd. Dat slaat dus gewoon nergens op. Je kan dus niet meer over Maria spreken. Maar Maria, dat is een geweldig vrouwtje. Echt waar. Het is zo'n vrouwtje. Dat is een heerlijk wijfje, ja. ja? Nee, dat, dat meen ik. Dat is echt waar. Zij was heel voorzichtig. Ze zegt, alles wat hij zegt, doe dat. Zij weet gewoon dat als die zoon gaat spreken, dan spreekt hij onmogelijke dingen. Hij spreekt onmogelijke dingen. Maar doe dat nou maar. Maar dat is in mijn hart terechtgekomen. Doordat ik de dingen heb gedaan. Is er, is er iets gegroeid in me. Wat mij stabiel maakt. Ik, ik word niet zomaar hier en heen en weer geslingerd meer. Nee, er zijn wortels in me gekomen door dit soort woorden. En daarom, mocht u dingen horen wat helemaal niet door de beugel gaat. Raak niet van... Raak niet van, van, van, van, van stuk. Blijf rustig zitten en bespreek dat gewoon over. En als u na het gesprek nog niet begrepen hebt, dan is het helemaal niet, niet uh, vervelend of, of, of dat de ander misschien ongelijk hebt. Nee, u snapt het gewoon even nog niet. U snapt het dan gewoon even nog niet. Als ik het niet snap, wil niet zeggen dat het niet zo is. Ik snap het gewoon even niet. De ander moet het misschien nog even duidelijker maken. Nou, er zijn, sommige dingen zijn mij duidelijk gemaakt, uh, uh, duidelijk gemaakt door, door een vrouw die tegen me spreekt. Echt gewoon de simpele woorden van, de, ja maar Louis, uh, God wil het niet. Hij wil het niet. Dat doet een vrouw, die gaat echt direct zo bam. Weet je wel, die, die gaat direct erin. Die wil dat gewoon niet. Oh ja, oké, okay. nou dan nou begrijp ik het. Maar er zijn echt op heel veel manieren wordt het gesproken, maar doordat zij het brengt, snap ik dat. Dat duurt soms lang. Soms is dat ook niet makkelijk. Maar God is genadig. God wil dat we hem kennen. En als wij, ons, als wij ons, uh, ons, onze tijd besteden aan het woord van God, lieve mensen, dan komt dat. Goed met ons allen. Dat weet ik zeker. God weet. Er is, er is hem niets ontgaan. In mijn leven. Hij weet alles van me. Hij weet hoe ik ben. Hij weet hoe ik leid. Hij weet gewoon. Alles. Over Israël. Hij weet alles over het Joodse volk. Niets ontgaat hem. Hij ziet het iedere dag. Wij hoeven daar helemaal geen zorg over te maken. Het gaat echt gewoon goedkomen. Wanneer gaat het goedkomen? Als we gehoorzaam zijn aan zijn woord. Hij heeft alles gedaan. Het is volbracht. De bal zit gewoon bij de mens. Wij aanvaarden het of wij verwerpen het. En lieve mensen, de mensen die het verwerpen, daar moeten we respect voor hebben. De mensen die nee zeggen, daar moeten we respect hebben. Dan mogen we altijd nog zeggen, God zegen. Word niet boos, word, het niet, word niet kwaad. Ieder mens heeft recht zo te leven zoals hij leven wil. Niemand is tot iets verplicht. Niemand. Al die mooie woorden is goed voor de mensen die oren heeft om te horen. En als je dat niet wil, dan geldt dat niet voor hem. Is dat moeilijk? Soms wel. Maar we moeten het leren. Ik heb ook jaren nodig gehad om dat te leren. Maar als we de geduld maar hebben, als we het geduld niet kunnen opbrengen, zullen we ook nooit leren. Dus geduld is toch wel heel erg belangrijk. Echt, geduld is heel erg belangrijk. Ik rij me met zoon, zomaar even een verhaaltje. We stonden in we stonden een uur in die file. Een uur. We hadden haast. Het moet allemaal snel gebeuren. Ik heb geen vrachtwagen hebben, is dus hij wel. En dan is mijn geduld raak op, zegt hij. Zie joh, blijf wachten. Oh, lekker achter aansluiten. Nee, wat doet hij? Hij gaat rechts af. Hij doet net alsof hij ergens een dorp in wil. Zoals ieder Nederlander dat doet. En dan wil hij door. Maar dan staat twee keer een verbod. <laughs> twee keer een verbod. Nou, dan neemt hij toch maar. Hop, gebod één, gebod twee. Hop, weer de rijksweg op, weer achter de file staan heb ja, het geduld niet. Ja, pa, dat geduld die jij hebt, dat heb ik niet, hoor. Nee, dat merk ik. Hoef je niet te zeggen. Toch hou ik van je. Hier met mijn zoon. Begrijpt u? Geduld leren hier. Hier geduld. Hier. Hier leer je geduld. Geduld leert van mij, zegt die. Leert van mij. We moeten geduld oefenen. Het komt niet vanzelf. Je wordt niet zomaar geduldig. Echt niet. En dan kom je daar. En dat zal er om acht uur zijn... En wat gebeurt er? De deuren gaan niet open. Dat gaat allemaal elektronisch, weet u wel. Dus daar sta je dus eigenlijk voor niets te haasten. En dan gaat pas een uur later de deuren open. <lacht> Halleluja. <lacht> Hebben we allemaal zitten haasten daarvoor. Weet u, God weet alles. Heb geduld. Leer, leer oefen dat geduld. Ook met je broeders en je zusters die niet zo makkelijk door de bocht gaan. Laat het even los. Heb het later gewoon weer over. Echt, onze gebeden worden verhoord. Maar God geeft niet altijd de dingen die we ombidden. Dat doet Hij alleen maar niet. Ik heb heel wat gebeden gezien van, van, van mensen om me heen. Ook van mijn moeder. Die niet verhoord zijn. Die zijn gewoonweg niet verhoord. En was het nodig? Ik weet het niet. Maar Hij weet het. Vader weet het. Hij weet waarom Hij dat gedaan heeft. En Hij hoeft me echt niet te verantwoorden, waarom hij dat niet gedaan heeft. En waarom niet? Hij is mijn God. Dat doe je God dus niet aan. Waar ik het gelezen heb hier. Weet je wat Paulus zegt? Zo spreek je niet tot God. Er zijn woorden die komen allemaal in handelingen voor. Zo spreek je niet. Hij is de boetseerder. Hij heeft ons gemaakt. Moeten wij dan zeggen tegen de boetseerder, van waarom heb je me zo gemaakt? Oh, die lessen gaan nog heel diep. Gaat nog veel verder. Amen.